Met het NOS de Duitse bondskanselier Merkel waagde dat de oplossing van de schuldencrisis jaren kan duren. Om tot een oplossing te komen is een groot pakket aan hervormingen nodig, zei ze in een toespraak in het Duitse parlement. Merkel zei dat afspraken over de begrotingsdiscipline in de eurozone streng moeten worden nageleefd. Daarnaast moet Brussel meer bevoegdheden krijgen om lidstaten te straffen die de begrotingsregels overtreden. De uitgifte van gezamenlijke Europese obligaties ze af, net als de aantasting van de onafhankelijke positie van de Europese Centrale Bank. De Franse president Sarkozy liet zich gisteren in dezelfde woorden uit in een toespraak op de Franse televisie.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 De huisartsen hebben steeds fel geprotesteerd tegen de terugbetaling. Schippers benadrukt dat de huisartsen de spil zijn waar de zorg om draait. De keuzegids Universiteiten heeft forse kritiek op het niveau van onderwijs op sommige universiteiten. Volgens de gids bungelt het onderwijs er in veel gevallen bij... en zijn de docenten meer bezig met onderzoek dan met college geven. De keuzegids is een hulpmiddel voor aanstaande studenten. De VU en de Universiteit van Amsterdam kregen de laagste beoordeling... In de reactie zeggen ze dat ze het niet eens zijn met de criteria die de gids hanteert. In de nieuwe gids worden Wageningen, Leiden en Nijmegen gerekend tot de beste universiteiten. Het weer vanuit het westen steeds meer zon, maar ook buien mogelijk met hagel. Het wordt vandaag ongeveer 9 graden. Morgen onstuimig met vooral in de ochtend veel regen. In de middag wat opklaringen, dan wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de randstad staat de file op de A27 Breda-Utrecht tussen Hank en de Brug bij Gorkum 9 kilometer. Tussen Werkendam en de Brug Gorkum is de rechte ook dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Verkeer richting Gorkum en Utrecht kan het beste omrijden vanaf knooppunt Hooipolder via Waalwijk en Den Bosch over de A59 en de A2. Tot zover de verkeersinformatie.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 En hij leefde met z'n mee De rivier was niet van water Maar van sinaas aan het En hij zou niet hoeven leren wat hij eigenlijk Zij hij de troon besloot en Sinterklaas er altijd sneeuw en was het lekker warm en iemand werd er rijk geboren en iemand werd er arm. Als zij kon. Is weer winter. En ook dit jaar is de winterse 50 er weer. De hitlijst met de allergrootste winter in aller tijden. En jij kunt hem samenstellen. Winter in America is cold. Winter naar 50nl Breng je stem uit. Maak kans op een reis naar Tsjechië en luister rond Kerstmis naar de winterse feiten. Leef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. ZFM. Looks like a model Like it, damn, damn, damn. Let me put my phone on the with There's a name for it There's a phrase that fits But whatever the reason to do Ik heb een I'm <laughs>